11 uur. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart. Incels, een groep mannen die alle vrouwen haten... omdat ze zelf geen vrouw kunnen vinden. Zou een motief zijn van de dader van de aanslag in Toronto? En daar gaat het zo meteen over met forensisch psycholoog Ernst Ameling. Nu eerst het NOS-journaal met Sophie Verhoeven.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 De berg zou zijn ingestort door een kernproef in september. Het was de krachtigste kernproef tot nu toe... en zorgde voor aardbevingen met een kracht van 6,3. Sinds die test voerde het land geen kernproef meer uit. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het plan... om arbeidsgehandicapten minder dan het wettelijk minimumloon te betalen.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 Arbeidshandicapten zijn bang dat de administratieve regeldruk nu bij hen komt te liggen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er sprake van discriminatie. De Europese Commissie gaat de lage vaccinatiegraad in de EU aanpakken. Het aantal kinderen dat ingeënt wordt tegen ziektes neemt af. En dat is gevaarlijk voor de hele EU, zegt de Commissie. De vaccinatiegraad moet weer naar boven de 95 in 2020, zo wil de Commissie. George Bush senior ligt niet langer op de intensive care. De Amerikaanse oud-president van 93... belandde met een ernstige infectie in het ziekenhuis... één dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Het gaat beter met hem en hij ligt op een gewone afdeling. Ruim 40 Britse bedrijven beloven... om minder plastic verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken. Onder meer voedselproducenten als Unilever en Procter Gamble doen mee. Net als supermarkten Tesco en Lidl. In Friesland kan binnenkort milieuvriendelijke diesel getankt worden. De zogenoemde blauwe diesel wordt gemaakt van afvalproducten, zegt de producent. Gebruikt frituurvet of uh, industriële afvalstoffen van, uh, van de voedingsindustrie. Om te beginnen is er een CO2-reductie tot 90% bij het gebruik van deze producten. Maar ook de uitlaatpijpemissies, zoals NOx en kol die gaan ook flink naar beneden. De diesel is wel bijna 20 cent duurder per liter... dan de ouderwetse diesel, zo'n 1,43 euro. Mondjesmaat verschijnen er steeds meer benzinestations... waar je blauwe diesel kan tanken. In Zuid-Holland zijn er al een paar... en de komende tijd komen ze dus ook in Friesland. Daar kunnen de ongeveer 60.000 dieselrijders terecht... bij acht tankstations.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 Dennis Mooi, hoest op de weg. Um, er staan nog een paar files. Op de A1 richting Amsterdam, 9 kilometer tussen Voorthuizen en Hoeverlaken. De vertraging is een minuut of 10. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Staat het stil over um, 5 kilometer. Door technische problemen kan je er niet langs. Probleem met de brug dus. De N62 vanuit um, Zeeuws-Vlaanderen naar Vlissingen. Daar heb ik het over de westerschelde tunnel Daar uh, staat 3 kilometer voor de tunnel. Er heeft een kapotte auto in de tunnel gestaan, maar die is inmiddels weg. En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 Ga naar vvaa.nl en ontregel mee. VVAA, de stem en steun van zorgverleners.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 van de Zwart. spraakmakers. Het laatste half uur Spraakmakers. Nog steeds aan tafel Spraakmaker van de Dag. Hans Spekman, schooldirecteur 34 Doergoed... en forensisch psycholoog Ernst Ameling. Meneer Ameling, er wordt steeds meer bekend over de dader... die in de Canadese stad Toronto tien mensen doodreed. Er wordt gezegd dat hij zichzelf ziet als in cel. Nou heeft u in uw carrière veel soorten daders gezien. Vogels van diverse plumage. Had u ooit van in cel gehoord? Nee, Nee, nog nooit. Het was volstrekt nieuw. Uh, en, en het heet involuntary... Uh, celibataire. Uh, ja, celibataire. Dus, ja. dus onvrijwillig, uh, geen sekshebbende of zoiets. Ja. Uh, en dan geven ze de schuld aan vrouwen. Dat heb ik ongeveer begrepen. Maar veel meer weet ik er nog niet van. Nee. En, nou, Michiel Vos, Amerika-correspondent ja. wel, want die is er even ingedoken. Ja. Uh, Michiel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, jij bent voor ons even in die wereld gedoken, hè? van de incels. Dat staat voor een onvrijwillige celibataire man dus. En daar zijn er meer van. Ja, daar zijn er meer van. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen... ook voor Amerikanen, uh, althans het land waar ik woon... en Canadezen, waar de aanslag gebeurde eerder deze week uh, in Toronto... is dit een heel nieuw fenomeen. Inderdaad, onvrijwillig celibataire. We kregen er voor het eerst mee te maken in Amerika in 2014... toen er een jongen in Californië... Ik geloof uit mijn hoofd is zes mensen vermoorden, waaronder vrouwen. Hij was uit op vrouwen, omdat hij, zoals hij zelf had verklaard online op verschillende websites... inderdaad onvrijwillig celibatair was... omdat hij vrouwen haatte, omdat hij de cultuur haatte die vrouwen steeds meer ruimte gaf, steeds meer keuze gaf... en hij als een verliezer achterbleef. Iemand die wel uh, seksueel actief wilde zijn met vrouwen... maar die door vrouwen volledig links werd gelegd, ja. uh, werd laten liggen. En daar gefrustreerd over was... en dat op een gegeven moment inderdaad in een soort razende moordpartij... in een stadje in, vlakbij Santa Barbara in Californië in 2020... 14 ja, uitmoorden en vervolgens ook zichzelf uh, uh, vermoorden. Hij is een soort held tussen aanhalingstekens geworden. Een soort voorganger, een soort voorbeeld tussen aanhalingstekens... voor anderen van deze onvrijwillig celibatairen. Ja, de, de, uh, de dader uh, nu in Toronto noemt ook deze ja. Elliot Roger he, uh, op zijn Facebookpagina. Ja, is ja er in Elliot Roger inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Is er in Amerika en Canada nu nadat dit gebeurd is... veel aandacht voor dit fenomeen of voor deze groep? Ja, nu opeens wel. En dat, is, dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat het met name online... Hè, dus uh, op het web groeit, op allerlei websites... waar dit soort mannen uh, verzamelen, uh, met elkaar berichten versturen. En daar zit een hele nare, vrouwen vrouwenhatende kant aan. En natuurlijk past dat een beetje in het verhaal van de afgelopen jaren... wat ook een beetje naar voren is gekomen in het Trump-presidentschap... van extreemrechts, wat zich al dan niet online verzamelt... en wat... Eh, daarna vervolgens tot geweld overgaat. Hè. Dat ja. hebben we natuurlijk gezien in allerlei... bijvoorbeeld in Charlottesville die demonstraties. Dat is maar een klein deel daarvan. Dit is anders. Maar het zit volgens veel specialisten wel een beetje in dezelfde hoek... van het online verzamelen. Mensen die zich buitengesloten voelen. Of, en, en dan vervolgens extreme reacties hebben met geweld... jegens in dit geval dus vrouwen. Ja, wat ze roepen ook... Uh, ik bedoel, die extreme reacties jegens vrouwen, dat is me duidelijk. Maar ze roepen ook echt op tot geweld. Ja, ja, echt op het geweld. Ze ja. roepen echt op tot uh, we gaan uh, vrouwen vermoorden. En ook mannen die veel vrouwen kunnen krijgen. Waar zij dus niet toe behoren. Zij zijn zeg maar de verliezers. Ja. Maar de, de mannen die wel veel vrouwen kunnen krijgen. Die moeten ook eraan uh, geloven. Dat zijn de zogenaamde Chads en Stacy's, worden dat genoemd. Zo noemen ze het. Ja, zo noemen we dat zijn de mannen en de Stacey's zijn de vrouwen. En die moeten allemaal uh, uit de weg worden geruimd. Ja, ja, dat gaat heel ver. Heb je het idee dat deze groep ook uh, groter wordt? Ik bedoel, wat is de omvang? In welke orde van grootte moet ik dat zien? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Er, er waren uh, websites met 200.000 volgers. Uh, mensen die meedoen aan een discussie. Maar dat wil ik natuurlijk niet zeggen dat ze het uh, allemaal tot in praktijk gaan brengen. Dit is onduidelijk, maar het is ja, inderdaad een groeiend fenomeen van inderdaad weer mensen die uh, volledig buiten de maatschappij vallen... en dan in hun eentje min of meer... maar dan op het internet met anderen radicaliseren. Ja. Dus en daar is natuurlijk nu heel veel aandacht voor. Inderdaad, na afgelopen maandag door Alec Minassian... Hè, de, dader van, de dader van de aanslag in Toronto... die ook dit soort uh, online berichten heeft achtergelaten. En uh, inderdaad, die, die jongen uh, uit Elliot... Roger als een soort held heeft neergezet. Die Elliot Roger, de data uit 2014. Dat is een beetje de voorganger die echt een mm -hmm. soort uh, YouTube-filmpje heeft achtergelaten. Een manifest heeft achtergelaten met erin een lang verhaal hoe het zo is gekomen. En dat is een beetje het, het grote voorbeeld, het grote boek waar deze incels uh, naar kijken. Ja. En wat zijn de, uh, de stemmen of de geluiden of misschien wel beter gezegd de analyse die dan uh, in Amerika nu wordt gemaakt? van, ja, Wat moeten we hiermee met dit fenomeen? Ja, er zit een deel in... we moeten harder ingrijpen in uh, radicale elementen op het internet. Um, en daar doet de huidige regering veel te weinig aan. Sterker nog, de huidige regering vindt het eigenlijk allemaal prima... wat er allemaal op het internet gebeurt. En dan, daar zit naast een beetje het, uh, het idee... dat uh, vrouwonvriendelijke boodschappen, toon... Uh, zeker in het MeToo-tijdperk strakker moeten worden aangepakt. Maar ook steeds meer voorkomen. En ja, dan gaat het over de rol van de vrouw in de maatschappij... de rol van seks met vrouwen in de maatschappij, et cetera. En dat mm -hmm. is een ingewikkelde discussie. En die, inderdaad, die is natuurlijk, in het en dit weer tegen de achtergrond van het MeToo-verhaal natuurlijk... Ja. heel erg levend in Amerika. Wat, hoe moeten we daarmee omgaan? Wie zijn de schuldigen? Uh, hoe groot is het? Het is enorm. Ja. Elke dag zijn er ook daar in dat dossier bijvoorbeeld slachtoffers. Amerika-correspondent Michiel Vos, dank je wel voor, uh, voor dit inkijkje. Forensisch psycholoog Ernst Ameling, zelfs ja, uh, vrouwenhaat... met als reden uh, dat ze onvrijwillig celibatair zijn. Met andere woorden, uh, ze kunnen geen vrouw krijgen. Hè, dat is eigenlijk ja. waar het komt. Ja. Uh, is dat een erkend fenomeen in de psychiatrie? Heeft u ooit iemand behandeld, onderzocht die dit gedrag vertoonde? Nou, niet met geweld. Maar, maar dat er uh, uh, mensen zijn die, uh, die moeite hebben om contact te leggen met, met vrouwen of seks te hebben met vrouwen. Om wat voor reden dan ook. Hè. Mm -hmm. Het kan ook een, een, een latente homoseksualiteit zijn die, uh, die meespeelt. Of uh, waardoor ze uh, niet toe in staat zijn. Of, of, of uh, dat er een autistisch vormbeeld is. Of een psychotisch beeld. Dat kan van alles zijn. Maar Um, hier, wat ik nu begrijp van, uh, van die correspondent... is dat het toch... Uh, uh, dat ja. gaat wel erg de kant op van terrorisme, hoor. Uh, het verschil tussen IS en, en, en, en dit. En hij noemt ook de term radicaliseren. Hè? Ja. Uh, uh, uh, ik vind... Kijk, het is geen lotgenotenclubje van uh, eh, Incel nou ja, zou elkaar je je elkaar kunnen voorstellen voorraad, dat je lotgenoten zoekt. Van ja. uh, Ik kan geen vrouw krijgen. Hoe is dat met jou? Jij, jij kunt het ook niet. Uh, uh, wat kunnen we daar... Dat je bij praatgroepjes ja. en zo... In nee, dat, nee, dat stadium dan... zijn ze voorbij, volgens ja, mij. Dat was wel de ontstaansgeschiedenis. Het is opgericht, notabene, door een vrouw. Het forum. <laughs> ja, dat is, was wel... Nou, dat vertelt hij niet. Nee, het is opgericht nee. door een vrouw. Ja. Lang geleden. Maar dat was inderdaad met het idee... lotgenoten gesprekken. Ja. En dit is totaal ontaard tot een geclusterde samenballing van waanzin. Ja, ja dit, dit, dit, nou, dit is heel gewelddadig. Ja. Kennelijk. En, en leidt tot massamoorden. Maar als we even kijken in het brein van deze mensen. Hè, is, ja. is dit een, een karakterkwestie? Uh, of wordt het gevoed? door alleen maar die afwijzing door vrouwen? Nou, Hoe moet ik, ik het zien? Ik, ik denk dat hier toch sprake is... van een ernstige agressieregulatiestoornis. Ja. En, uh, en dat uh, die stoornis voorop staat. En dat er dan als het ware... een slachtoffer wordt bijgezocht. Of dat nou een, uh, een moslim is... of een vrouw... of, uh, of, of iets anders. Uh, uh, ik... ik, ik, ik uh, ja. Uh, en, en, en het geeft identiteit. Hè? Dat is vaak de reden waarom mensen elkaar zoeken. Dat is eerst. Al, nou, als het, als het prettig blijft, wordt het lotgenotengesprekken. Maar als het uh, met, met geweldintenties uh, verder gaat. Ja. Maar uh, had deze, uh, als, het, als, het, als vrouwen het probleem zijn hè, voor deze meneer, die elkmanation, uh, had hij zijn aanslag dan niet specifiek op vrouwen moeten richten? Hij is niet Nou, busje. Wat, ik, wat ik heb begrepen, dat het merendeel van de slachtoffers vrouwen is. Hm. Dat kan toeval zijn, omdat die, maar het kan, het kan ook zo zijn dat hij al uh, uh, rijdend in dat busje. met name vrouwen heeft willen raken. Ja. ja. Um, die Elke Menestarian was volgens oud-klasgenoten een, een stille jongen... die met gebogen hoofd door de gangen wandelde uh, ja. en miauwende geluiden maakte. Vides Doergoed, u bent scho schooldirecteur. Nou wil ik niet meteen de link leggen, hoor, met elke ingetogen leerling... Uh, dat hij een potentiële aanslagpleger nee. is. <laughs> maar bent u of zijn uh, leraren, is u, zijn uw docenten uh, extra alert op leerlingen... die zich niet, nou ja, laat ik zeggen, niet helemaal alledaags gedragen... Is dat iets wat je monitort? Ja, absoluut. Je monitort in feite alle kinderen. Dus, uh, en daarin valt in elke klas of uh, uh, in meerdere klassen wel kinderen op... waarvan je denkt, daar is iets meer aan de hand... en daar moeten we echt wel professionele hulp bij zoeken... Ja. om te kijken hoe we het kind verder kunnen helpen. En dat kan inderdaad vanwege een stoornis zijn, hè? Uh, autisme of iets anders... Um, of niet, maar dat, uh, daar zoeken we dan wel hulp bij. Vanuit het samenwerkingsverband ja. of via huisartsen, dat ze doorverwijzen. Om te kijken wat er aan de hand is. Ja. En om het kind verder te helpen vooral. Ja. Had u ooit van dit fenomeen gehoord? Van incels? Nee. Nee, nee. Hans Spekman wel, dus. Ja, ik lees veel en dan uh, kom je wel eens oh. wat tegen. En, en ik vind, ik vind het verbazingwekkend hoe groepjes mensen elkaar weten te vinden, steeds meer op internet. Ja. En dat heeft hele mooie kanten, maar ook dit soort waanzinnige uitspattingen zijn daar het resultaat van. En ik vind inderdaad de vergelijking met terrorisme vind ik een goede vergelijking. Dus het wordt ook wel tijd dat we dit soort dingen serieuzer nemen. En niet alleen maar blijven focussen op de IS van de wereld, maar ja. ook op dit soort bizarre clubs. Ja, dat is het bizar. Uh, meneer Ameling, zou je iemand die in cel is kunnen behandelen en zo ja, hoe? Goh, ja. Ja, dat is het niet zomaar... Een behandeling begint met leidensdruk, zoals wij dat noemen. De, de motivatie om behandeld te willen worden. Omdat je ervan eh, overtuigd bent dat je eh, niet goed functioneert. En, maar ik vermoed niet dat deze mensen denken dat ze eh, iets niet goed doen. Nee dat nee, nee. lijkt er niet op. Nee. Nee. Dus ik, ik, ze melden zich niet aan voor een behandeling. Nee. Dus dan zou je uh, uh, een, uh, aan een TBS, dus een gedwongen behandeling, moeten denken na, uh -huh. na een gevangenisstraf. Ja. Kun je eigenlijk van geen seks, kun je daar gek van worden? Nou, of, of van, ik, er, er zijn van veel priesters genoeg die, uh, die <laughs> nou, niet ja. gek geworden zijn. U en vinden die, die, uh, dat dienen te leven. Ja. ja. ja. Goed. Ik, ik, ik denk, nee, nee, dat heeft niks met... Uh, nou, nou, niks. Het, het, uh, het is uh, beter als je in alle functies uh, meegaat uh, in, in je leven. Maar als seks ontdrekt. Uitzorlijk, ja. euphemistisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar zijn incels, meneer Ameling, volgens u een, een maatschappelijk symptoom? Of een product van onze samenleving? Om um dan even een soort conclusie te trekken. Nou, het, uh, het is... Uh, het is een, een, een extremering en, uh, het, uh, van, van, uh, van agressie. Ja, en, uh, omdat je het met z'n allen doet, zoals uh, terrorisme... Uh, legitimeer je elkaar. Hij doet het, uh, dus het is niet zo erg als ik het ook doe. Nee. Goed, incels. Ja. Een hoop vragen nog open. Wellicht ja. dat de toekomst ons meer wijsheid brengt. Ja. Een nieuwsupdate van de NOS. Olie- en gasbedrijf Shell heeft de kwartaalcijfers gepresenteerd. En wat blijkt, het gasbedrijf, de NAM, waar Shell uh, voor de helft eigenaar van is... is helemaal afgeschreven in de boeken wel te verstaan. André Meijnema van de NOS-economie-redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, afgeschreven. Dat klinkt als stoppen. Neemt Shell afscheid van de NAM? Nee, het is vooral boekhoudkundig. Bedrijven staan in de boeken voor bepaalde waarden. Bovendien doet een bedrijf ook altijd investeringen. Koopt spullen, steekt daar geld in. En dat komt ook ergens in de boeken terecht. En dat, daar staan bedragen voor. En Shell heeft gezien alle ontwikkelingen rondom de NAM. En, en wat er in de toekomst te gebeuren staat. Besloten om de investeringen die nu nog in de boeken stonden voor de NAM. Zo'n mm -hmm. 244 miljoen... Of, ja, miljoen dollar, om die in één keer helemaal af te schrijven, zodat nam eigenlijk gewoon zeg maar, uit de boeken verdwijnt wanneer het gaat om die investeringen. Het bedrijf is natuurlijk nu nog wel wat waard, eh, maar dat is ook wat minder aan het worden natuurlijk, want die olie, eh, met name dan die natuurlijk die in het Groningenveld veld is, die kunnen niet meer bovengehaald worden. En dat is eigenlijk doodkapitaal aan het worden. Als ja, dus het kabinet ja. zegt, we draaien de kan in 2030 helemaal dicht, dat betekent dat Shell de komende tijd eh, dus geen, steeds minder gas ophaalt en dat gas wat in de grond zat, wat ook meegeteld werd met de reserves... en dus ook geld waard was, om het zo te zeggen, mm -hmm. ook minder wordt. En daar hebben ze ook op afgeschreven. Ja. Uh, hoe gaat het verder met het bedrijf? Uh, als ik denk, dan merk ik dat het, uh, dat het wat duurder is. Uh, en dat is waarschijnlijk goed voor de winst van oliebedrijven? Ja, ja nee, ja, bedoel, je merkt het een beetje aan de pomp ook. Hè? Dat ja. de, de, de, de, de prijzen gaan een klein beetje omhoog. Het heeft te maken met uh, onder andere de OPEC... met de vraag naar olie en gas in en stijgende prijzen. En, maar als stijgende prijs betekent voor de... Automobilisme is dan niet zo leuk. Maar voor een gasbedrijf of een oliebedrijf natuurlijk wel. Dus ze dus hebben een flinke omzet winstprong gemaakt. Eh, van eh, naar zo'n 5,9 miljard dollar. Zo'n eh, eh, bijna 5 miljard euro. En eh, het is allemaal lucratiever geworden. De hogere prijzen eh, van het bovenhalen, produceren, zoeken van, van gas en olie. Stuk winstgevender geworden. Eh, vergeleken met een... een een jaar geleden bijvoorbeeld, toen maakten ze daar nog een half miljard verlies op. Op dat zoeken en bovenhalen van olie en gas. Nu maken ze daar bijna 2 miljard winst op. Uh, dus uh, dat is mooi. Aan de andere kant, want met dat olie en gas ga je ook iets doen. Ga je bijvoorbeeld uh, olieproducten maken, brandstoffen of chemische producten. Daar gaat het wat minder. Uh, zowel in de handel als in het uh, transport uh, daarvan. Uh, en daar hebben ze zeg maar, een stuk minder uh, genoegen moeten nemen met, uh, met de winst. En gas levert er wel weer meer op. Gas is echt booming wat dat betreft. Trouwens, Shell is eigenlijk veel meer een gasbedrijf dan een oliebedrijf. Ze verdienen meer aan gas dan aan olie... en zijn ook veel groter dan in geworden. En dat levert gewoon behoorlijk ook wat geld op zo'n 2,5 miljard. Oké, dankjewel. De kwartaalcijfers dus van olie- en gasbedrijf Shell. André Meijnema van de NOS Economie Redactie.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 En die gaan wij spelen met Fons Koopman uit Havelte. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. 112 punten staan er op het scorebord. Oei. Ja, dat ja. Uh... maar ik denk, ik, ik kom gewoon. Ja, ja we zien ja, wel. We zien wel, we, wel. we gaan er gewoon vol in. Ja, precies. Nou, dan gaan we dat maar meteen doen. Komt-ie. Vertrouwen is beschaamd, maar we hebben niet gezegd... ik stuur hem vanavond weg. We hebben nu een hele belangrijke waarschuwing gegeven. Ja, ik mis alleen de premier. Ja, voorzitter, misschien is hij al afgetreden. Ik mag ik nog heel even totdat het van is. Uh, voorzitter, het is volstrekt helder. Liegen kan niet. Uh, nee, meneer Boedek. Meneer, het is een zonde. Zonde. meneer Boudet. Hij is uh, gejokt. Fijn dat u er bent. Rustig oneens met de zwaar kwalificaties en ik ben het ook oneens met de eerste motie, dat zal duidelijk zijn. Hij gaat over tot de orde van de dag. Een night to remember. In tegenstelling tot de memo's zelf zal premier Rutte zich het dividenddebat nog lang heugen. Op de SGP na kreeg de premier van de hele oppositie een flinke tik op de vingers. Vraag 1, via wat voor motie gebeurde dat? In de motie van wantrouwen? Uh, nee, het was een motie van afkeuring. Uh, die heeft net iets minder impact. De motie kreeg geen steun trouwens, van de coalitiepartij en haalde dus geen meerderheid. En daarmee liep het debat voor de premier met een sisser af. Vraag 2. Minister-president Rutte erkende dat hij een fout had gemaakt. En hij was niet de enige. Welke andere minister ging tijdens het debat ook door het stof? Wiebes. Wiebes is goed. Erik Wiebes, minister van Economische Zaken. Uh, hij had in een interview gezegd dat hij geen herinneringen had. Net als Rutte aan de memo's. En dat bleek niet helemaal te kloppen. Wiebes noemde het interview een niet mijn sterkste optreden. Vraag 3. Luister even hiernaar. Staatsbosbeheer zegt de boswachters te willen beschermen tegen wraakacties. Je kunt wel zeggen dat het flink is geëscaleerd, ja. Extreem uit de hand gelopen. Ja. Maximaal 1500 gazers, koningpaden verplaatsen... en moeras meer ruimte geven. Ja, vraag 3: de Oostvaardersplassen moeten worden gereset... naar hoe het ooit is bedoeld, een natuurgebied voor vogels. Dat is de kernboodschap van een commissie die heeft onderzocht... hoe het gebied het beste beheerd kan worden. En die gisteren haar bevindingen presenteerde. Wie is de voorzitter van die commissie? Geel. Pieter van geel. geel. Ik weet niet of die jury ja. dat ik zie hoofdjes heen en weer gaan. Lichte twijfel. Nou, we krijgen zo het oordeel. Vraag 4. Om het gebied gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor vogels, moet het aantal grote grazers worden gehalveerd. En om dat te bereiken, moet volgens van geel van welke diersoort ongeveer 1000 exemplaren worden afgeschoten? Edelherten. Edelherten is het goede antwoord. Vraag 5 is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? Een heel mooi moment dat uiteindelijk het uh, stadion uh, naar Johan Cruijff is verwoond. Ik denk dat iedereen daar uh, op gewacht heeft. Alle supporters, alle fans. Frank Rijkaard. Frank Rijkaard, ja, hij onthulde gisteren het logo van de Johan Cruijff Arena. De nieuwe naam van de Amsterdam Arena. Vraag 6. Rijkaard onthulde het logo niet alleen. De kinderen van wie hielpen hem daarbij? Van Overleden burgemeester van der Laan. Eberhard van der Laan is ja. het goede antwoord. We gaan naar vraag 7, dat zijn die hints. Daarmee kunnen we de score naar een mooi niveau tillen. En die gaan over een onderwerp uit het nieuws vanochtend. En de vraag is dus, wat bedoelen we? Komt-ie aan. 4. Ik roep iedereen vrijwillig tot de orde. 3. Ik stort me één keer per jaar over Nederland uit. 2. Burgemeesters hebben vandaag een dagtaak aan mij. Ik zorg ervoor dat vandaag weer duizenden mensen... uit naam van de koning worden onderscheiden. Willem-Alexander. Althans, mm. uh, nee, ja. uh, de... De lintjesregen. De lintjesregen. Nou, ik, ik vind dit dat een, in één adem een correctie. En dan ga ik hem ook goed rekenen ook. Uh, ja, inderdaad. De lintjesregen is het goede antwoord. En dat betekent dat de score na deze eerste ronde zes punten is. Het aantal uh, goede vragen dat nodig is om te winnen. Uh, moet ik even uh, schuldig blijven. Uh, 112, gedeeld door zes. Nou, uh, ik kan het niet uit mijn hoofd. 19. Ja. Zullen we eens kijken of dat gaat lukken in de tweede ronde. Bedankt voor deze hulp trouwens. <laughs> Komt ie. De nationale nieuwsquiz. De Europese Commissie luidt een noodklok over de weerzin bij Burgers wat? Pas. Vaccineren. Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen... wat voor soort apparaten niet goed schoonmaken? De S... De, de, de, de, pas. Endoscopen. Volgens ja. geologen is een berg die Noord-Korea... voor wat gebruikt ingestort? Waar ze de kernproeven mee Ja, dat deden. is goed. Welke minister heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden... voor slachtoffers bij Defensie? Bijenveld. Ja, dat is goed. Vanuit wat voor voertuig controleren agenten in Gelderland... en Overijssel chauffeurs op bellen achter het stuur? Touringcar. Dat is goed. Duizenden mensen demonstreren gisteren in Duitsland. Tegen wat? Uh, de keppeltjes tegen Joodse... Uh, uh... Noem maar woord. Berlijn. Antisemitisme. Antisemitisme. 40.000 in welk land gaan minder plastic gebruiken? Engeland. Dat is goed. Welke zelfstraf krijgt een Deense uitvinder voor de duikbootmoord op een journaliste? Levenslang. Dat is goed. Volgens welke raad is er te weinig oog voor de veiligheid op Schiphol? Uh, OVV. Ja, dat is goed. Wie vertrekt aan het einde van het seizoen als assistent trainer bij Feyenoord? Wouters. Dat is goed. De president van welk land heeft de Verenigde Staten opgeroepen zich niet af te keren van de wereld? Frankrijk. Dat is goed. Een ambtenaar uit welke plaats is veroordeeld voor het stiekem filmen van dames toiletten? Flissingen. Dat is goed. Welke sportlegende wordt geëerd met een speciaal 5-euro-muntstuk? Uh, Vallee de schoen. Dat is ook goed. De omzet van welke ook sociaal medium steeg het afgelopen kwartaal met bijna 50%. Uh, Facebook. Dat is ook goed. Op een Europese conferentie voor welk land is gisteren 3,6 miljard euro aan humanitaire hulp toegezegd? Mexico. Syrië. De regio-president van Madrid stapt op naar Geshummel met haar diploma en wat nog meer. Uh, seksschandaal. Nee, winkeldiefstal. Volgens mij had ze een potje anti-rimpelcreme gejat. Ja, ja, dat was het. Ja, nou. Ik ben er niet. Uh, vraag 20, ben ik nog verschuldigd? Het gevoel is al, we hebben het niet gered. He. Nee. Nou, toch wel een mooi score hoor. Elf waren het er, dus 66 punten aan het eind. Vraag 20 is, welke voetballer viel gisteren in de Champions League... wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid? Vroeg uit met een blessure. We hoorden in de hint uh, voor het nieuws van uh, half elf... Uh, al een uh, glasgerinkel geluid. Hans Pekman, en toen uh, wist u het meteen, hè? He? Ja, de man van glas. De man van glas. En dat is dan Arjan Robben. Ja, dat betekent dat de winnaar deze week is. Bram Bos uit Nijmegen met 112 punten. Goedemorgen en gefeliciteerd. Goedemorgen. Ja, 300 euro. Ja, zeer, zeer content mee. Ja, nou, heel fijn. Wat gaat u ermee doen? Ja, ik wil nog een mooie waar en Ik heb nu een paar biertjes van drinken. Een paar biertjes. Nou, ook kun je wel wat biertjes van drinken van 300 euro. Ja, voor, dus. ja. Nou, dat wordt een leuke Koningsdag. Ik wens u heel veel ja, plezier. Dat denk ik wel. Ja, precies. Bram Bos uit Nijmegen, nogmaals gefeliciteerd en hartelijk dank. En ik dank ook uh, Fidesz Doergoed, schooldirecteur van de Chameleon in Rotterdam. En natuurlijk Hans Pekman, onze spraakmaker van vanochtend. Ik had nog één notitie staan. 7 april was u gestopt met roken, zei u vorige ja. keer. Is dat gelukt? Ja. Ja? Eigenlijk verrassend gemakkelijk. Wel met hulpmiddelen. Okay. Ja. Dus ik krijg zuigtabletten en nou ja. nicotinepleisters Even en alles erbij. En, en de maar, elektronische sigaret? Nee, nee, nee, niet? nee, dat niet. Want okay. daar moet ik niet aan beginnen. Nou, maar maar, ik zou uh, zeggen, hou ja. vol. Ja, het gaat goed. Ja, fijn. Ja. Sven Kokromaan, 1 op 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik praat zometeen met Lilian Marijnissen. Haar tweede grote debat gisteravond als fractievoorzitter van de SP... en politiek leider van die partij ook in de eerste echte grote confrontatie met Mark Rutte. Ja. Um, dat leverde dus een deuk op voor de premier. Maar er staat alweer een volgend debat op stapel, namelijk As We Speak... nu dus in Den Haag over uh, jonge arbeidsgehandicapten... en het plan van het kabinet om ze onder het minimumloon te betalen. Over dat en nog veel meer gaat het zometeen in 1 op 1. NTO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Sophie Verhoeven. De ex-rijkswachter die twee jaar geleden op zijn sterfbed bekende dat hij de reus was uit de bende van Nijvel lijkt dat toch niet te zijn, zo melden Belgische media. Hij biegde dat toen op aan zijn broer en had ook altijd verlof gehad op het moment van de overvallen. Het onderzoeksteam is er nu toch vrijwel zeker van dat hij niet bij de bende van Nijvel betrokken was. Chinese geologen zeggen dat de berg waarin Noord-Korea kernproeven hield deels is ingestort. De locatie is inmiddels te onveilig voor vervolgtesten, zeggen zij. Na het bekijken van seismologische gegevens en satellietbeelden. Afgelopen zaterdag kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al aan de locatie te sluiten en het testprogramma te staken. De Europese Commissie luidt de noodklok over de groeiende weerzin tegen vaccinaties. Steeds minder kinderen worden ingeënt tegen ziektes zoals mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus. En dat is gevaarlijk voor de gezondheid van alle EU-burgers, zo zegt de commissie. En in een Amsterdamse vuilniswagen is een flinke brand uitgebroken. De brand heeft een explosie veroorzaakt, waardoor ruiten van diverse woningen zijn gesneuveld. De truck vloog vanochtend in Amsterdam West in brand. Diverse getuigen melden dat het vuur spontaan ontstond en de vlammen waren minstens 5 meter hoog. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Bij Amsterdam is de A10 dicht. Vanaf de A10 Oost naar de A10 Noord. De hoogte van de Zeeburgertunnel vanwege een te hoge vrachtwagen daar. A29 bij de Haringvlietbrug in beide richtingen afgesloten. Er zijn problemen met de Haringvlietbrug. Je moet omrijden tussen Brabant en Rotterdam via Dordrecht en de Moedijkbrug over de A16 dus. Het is weer druk richting de Keukenhof. En dat merk je vooral op de N207 richting Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom een kwartier vertraging. NPO Radio 1, KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag, na de deuk van Rutte staat vandaag de volgende confrontatie... tussen kabinet en oppositie op het programma. Maar nu kunnen de tegenstanders van de regering... vermoedelijk iets meer veroorzaken dan alleen maar blikschade. Want waar de afschaffing van de dividendbelasting... ook na het debat van gisteren nog gewoon overeind staat... geldt dat straks misschien niet voor het plan... om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te gaan betalen. De staatssecretaris van Sociale Zaken denkt dat werkgevers... deze mensen makkelijker in dienst nemen... als ze slechts hoeven te betalen voor de geleverde productiviteit. En die ligt bij sommige arbeidsgehandicapten lager dan bij reguliere werknemers. Dus is het plan, gaan deze mensen minder verdienen met het dan het minimumloon... en mogen ze het gat in hun salaris vullen met een bijstandsuitkering. Zo ongeveer iedereen die ermee te maken krijgt is tegen het plan. Discriminatie vindt het College van de Rechten van de Mens. Gemeenten willen er niks van weten. En inmiddels zijn ook veel werkgevers huiverig. Het plan ligt ook gevoelig bij D66 en bij de ChristenUnie. Ruimte dus voor de oppositie om de coalitie uit elkaar te spelen. Lia Marijnis, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de leider van de SP. Wat Vindt u echt helemaal geweldig aan Alexander Pechtold? <laughs> oh, daar moet ik wel echt eventjes over nadenken. <laughs> ja. um, nou, ik zou het zo eventjes niet tik, weten. Tik. Nee. En waarmee zet Gertjan Segers u in vuur en vlam? Um, ik vind bij Segers wel altijd dat hij. Nou ja, dat, dat, in die zin stelde hij mij gisteren ook echt teleur. Hè? Dat hij wel altijd een bepaalde mate van. Um, ja, eerlijkheid. Hij laat zich minder leiden door de politieke spelletjes. Is mijn idee altijd. Ja, een beetje zuinigjes, hè? Is dit nou de manier om D66 en de ChristenUnie vandaag aan uw kant te krijgen? <lacht> nee, maar ja, dat doe ik ook liever eigenlijk met gewoon uh, de inhoudelijke argumenten. Zullen we één ding afspreken vandaag? Nou, dat u het woord zorg niet in de mond neemt. Het <lacht> ligt eraan wat u vraagt. Een straffen ik van vijf euro. <lacht> nee, <lacht> het ligt echt aan uw vraag. Goed, we gaan praten. Welkom mevrouw Marijnissen, Dankjewel. bij 1 op één. Gisteren was het tweede grote debat dat u deed als fractievoorzitter. en de eerste echt grote confrontatie met de premier. Hoe voelt u zelf eigenlijk dat het ging? <laughs> nou um, ja, het debat duurde ruim tien uur. En na die tien uur overheerst dan toch wel het gevoel van ja. Hebben we ze nou te makkelijk weg laten komen? Of uh, waar hebben we naar nou zitten kijken? Draaien zich er te makkelijk onderuit? Uh, ik had niet echt een voldaan gevoel, kan ik u uh, vertellen, na die tien uur. Hebt u nog steeds een afkeer van het grootkapitaal? Nou, een afkeer van het grootkapitaal. We willen vooral dat de verschillen kleiner worden. Ja. En wat je ziet, uh, maar de SP is van oudsher toch de grootste tegenstander... van het grootkapitaal in het politieke landschap? <laughs> nou ja, wij zijn vooral voor de 90 van de samenleving... die over het algemeen het geld moet verdienen ook. Laat we ja. dat wel, uh, wel even eerlijk erbij zeggen. Maar wel kritisch geweest op het grootkapitaal altijd, toch? Zeker. Ja. ja. Waarom zijn Jesse Klaver en Lodewijk er dan met de discussie over die dividendbelasting uh, vandoor gegaan en niet u? Nou, ik weet niet of zij er met die discussie vandoor zijn gegaan. Nou, Klaver begon ermee en Asje haakte aan. Ja, en dat is ook zeer terecht. En uh, volgens mij hebben wij echt vanaf dag één dat het regeerakkoord werd gepresenteerd. hebben wij volle aanval geopend op, uh, op die dividendbelasting. Maar ja, ik zie dat ook niet, eerlijk gezegd niet echt als een wedstrijdje tussen Asja Klaver en mij hoor. Dat interesseert me dan verder niet zo heel veel. Kom. Uh, nee, nee, dat meen ik oprecht. Nee, want dat u bent een politiek nu... leider en, en dus is de vraag altijd in het geding. Uh, in de linkse oppositie, wie is, daar, wie is daar de oppositieleider? Ja, ik heb dat dan vaker gehoord ja, ja. dat dat zo zou zijn. Ja, maar, maar uh, u nou. Het politiek ik... is u met de paplepel ingegoten, dus u weet heel goed hoe dat werkt. Ja, maar ik kan u in alle eerlijkheid zeggen dat ik liever gewoon... en dat heb ik gisteren het overigens ook geprobeerd... dat debat aangaan met de argumenten die wij hebben. En in dit geval zaten Asscher, Klaver en ik redelijk op één lijn ja. uh, daarin. Dus dat is mooi, want dan kunnen we daar gebruik van maken. Dan is dat wat mij betreft een middel om het doel te bereiken. Maar ook niet meer dan dat. Nee, wie is wat u betreft eigenlijk de oppositieleider? Ja, dat interesseert me dus niet zoveel. Nee, ik, uh, de er wel hoor. Wat zegt u? De kiezer wel. Ja, ja dat, dat, zal, dat zal zeker zo zijn. Ja, En het is toch de bedoeling dat u meer stemmen gaat trekken dan de SP dat, op dit moment doet? Ja, dat ben ik dan weer wel helemaal met u eens. Dus helemaal onbelangrijk is het nee, niet? Nee, dat ben ik zeker met u eens. Maar ik denk dat dat op heel veel verschillende manieren kan. Ja. Uh, en dat dat niet per se het politieke spel alleen is, laat nee. ik het zo zeggen. Maar wie is de oppositieleider nou? Nou ja, uh, kijk, ik zit er net. <laughs> dus het zou een beetje onbescheiden zijn om mezelf te noemen. Maar ik, dat is natuurlijk wel uh, on, ons doel als SP om... Um nou ja, ik denk ook dat wij die potentie hebben als ja. partij, dat denk ik echt, om een grote volkspartij uh, te worden, nog groter dan we nu zijn, ja. en daar zal ik in ieder geval alles voor uit de kast halen. Ja, nou ja, dat is uw geraden ook, anders kunt u meteen opstappen, ja. toch? <laughs> Precies. Ja, goed. Uh, over die SP komen we straks nog even te spreken. Uh, eerst even toch terug naar dat debat van gisteren, want wat hebt u nou eigenlijk bereikt? Ja, dat, dat, uh, dat zeg ik. Ja, dat is na tien, tien uur natuurlijk ook het gevoel waarmee je die zaal uitloopt. Um... De dividendbelasting, althans de afschaffing uh. daarvoor, van gaat gewoon door. Ja. En dat, vond ik, dat is misschien nog wel het kwalijkste. Hè? Want uh, als je naar nou dat debat zit te kijken... dan kijk je natuurlijk tien uur lang naar uh, ja, woordenspelletjes. Want dat waren het op een gegeven moment. Noemen we een, een stuk nou een memo of noemen we het een partijstuk... en is het nou dat je het wel wist maar niet wilt zeggen... of ja. zeg je ja, ik heb er geen herinnering Mede aan. Mede door de maar... regels die de Tweede Kamer zelf heeft ingesteld... Hè, rondom de formatie. Ja, maar de, de kern is natuurlijk wel die dividendbelasting. Die 1,4 miljard die we gewoon cadeau geven aan multinationals. Elk jaar opnieuw, hè. Ja. Want dat vergeten we er soms bij te zeggen. Dus dit komt elk jaar opnieuw terug. Uh, dus als in het ergste geval dit kabinet de rit uitzit, zit... dan hebben we het over ruim 4 miljard euro. Nou ja, wat je daarvan kan doen... Wat bijvoorbeeld... En wat ik... Nou, je zou bijvoorbeeld eens de huren kunnen verlagen. Ja, of? of je zou... Uh, um, ja, ik mag het woord zorgen natuurlijk. Ah, ja. <laughs> ik trap er niet dacht, in. Hoor. Dacht, dacht maar dat even. zou natuurlijk wel een veel betere, een veel betere besteding hebben. Nou, investeren het, in, het in veiligheid ja. bijvoorbeeld. Goed, ja, die maar, discussie uh, die is natuurlijk al veel gevoerd. En uh, de partijen die ervoor zijn die zeggen... er komt ook heel veel werkgelegenheid voor terug. Uh, Laten ja. we, we die discussie niet opnieuw voeren. Feit is in elk geval dat die maatregel gewoon overeind blijft staan. Althans voorlopig. Um, en dat dat misschien niet geldt voor een voorstel van het kabinet... dat op dit moment in debat is in de Tweede Kamer. En dat is het voorstel van mevrouw Van Ark... de staatssecretaris van Sociale Zaken... om uh, arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te gaan betalen. Ja. Uh, en daar heeft zij een reden voor. Namelijk, uh, die mensen uh, zijn niet altijd uh, net zo productief als... Uh, uh, volledig uh, uh, inzetbare werknemers, laat ik het maar zo zeggen. Uh, en uh, dus huiverig, uh, of zijn werkgevers soms huiverig om die mensen aan het werk te zetten. Bovendien zit er een heleboel uh, administratieve rompslomp aan vast. En de bedoeling is dus dat meer mensen aan het werk komen. Wat is daarop tegen? Um, met uw goedvinden nog één zin even over de dividendbelasting. Want u heeft helemaal gelijk dat dat de uitkomst van het debat was. En dat vond ik dus ook heel erg kwalijk. Dat Rutte zelfs nog niet in staat was om te zeggen... nou, ik ga in ieder geval het heroverwegen. Uh, dat wil hij helemaal niet. Nee, maar wat ons betreft is die strijd echt nog lang uh, niet gestreden. En is dat in ieder geval wel een van de, de winsten, denk ik, gisteren van het debat. Dat, nou ja, uh, waren er al mensen van overtuigd dat het een goed idee was... dat nu in ieder geval nog steeds meer mensen hebben kunnen zien... ook in die stukken kun je dat lezen, hè... Uh, dat dit echt een maatregel is... echt alleen om de Unilevers en Shells van deze wereld te spekken... en dat gewone mensen daar de rekening voor betalen. Maar dat gezichthebbende... Maar dat laatste, um... dat laatste dat valt te bezien... want die gewone mensen krijgen ook heel veel lastenverlichting... en als je het, de op en optelsommen en de aftreksommen allemaal naast elkaar legt... dan valt dat echt nog te bezien. Ja, maar dan nou komen we toch in een inhoudelijk debat. Dus vind ik prima. Juist in die stukken die wij dus na lang vragen uh, eergisteravond eindelijk hebben gekregen, ja. kon je zien precies wat ook de argumenten van het ministerie van ja, Financiën zijn. Maar toen, waren de, toen, waren de, toen, waren, toen was die 5 miljard aan lastenverlichting nog niet meegewogen. Nee, maar het gaat erom. Waar, waar steek je die 1,4 miljard in? Dat is toch geen excuus om te zeggen, nou vervolgens geven we 1,4 miljard cadeau aan de multinationals, want goed, dat levert ons verder als samenleving helemaal geen zakken op. Nou ja, goed, dat is wel duidelijk. Nou, daar denken de anderen dan weer anders over. Maar goed, die argumenten die zijn ja, wel gewisseld. Dus die strijd blijven wij voeren. Maar ja. na uw vraag over uh, uh, mensen... Uh, nee, de rest fijn niet. dat u zelf de lijn van het gesprek vasthoudt. Ja. Goed, hè? Uh, nee, maar ik het belangrijk om antwoord te geven op uw vraag. En die was um, uh, wat is er tegen dat meer mensen aan het werk komen? Nou, helemaal ja. niks natuurlijk. Nee. Helemaal niks. Nee. Alleen, het moet wel eerlijk werk zijn. Het moet eerlijk werk zijn. En maar we het is hebben... toch eerlijk werk? Nee. nee. Nee, op het moment dat wij um, in Nederland bij wet hebben afgesproken wat het minimumloon is. Dat vinden we zo belangrijk dat we er een wet voor hebben gemaakt. We hebben gezegd, dat is het minimum waar je recht op hebt als je aan het werk bent. Ja. Dan kan het niet zo zijn, ja, dat, dat is nu wel het voorstel, maar dat is wat ons betreft is onbestaanbaar, ja. dat je daar een groep uithaalt en zegt, nou ja, voor die mensen geldt dat niet. Die weet, hebben een handicap, dus uh, dan hoeft dat niet. Weet u wat de staatssecretaris zegt? Ja, ze zegt heel veel, maar... ja. Nou, die zegt, uh, 60% van die mensen zit op dit moment thuis op de bank... Ja. en komt niet aan en het werk. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die mensen, althans dat zegt de staatssecretaris... niet volledig inzetbaar zijn... maar wel volledig het minimumloon uitbetaald moeten krijgen. Uh, en dat dat werkgevers afschrikt. En dat, daar zijn dan allerlei um, uh, compensatieregelingen voor. Uh, en dat is zo ingewikkeld. Zeker als je als bedrijf bij verschillende gemeentes actief bent... en bij verschillende gemeentes dan die kosten moet dekken. En dat schrikt werkgevers dan af en dit is dan een mogelijkheid om die 60% aan het werk te krijgen en dat ze hun eigen inkomen in een bijstandsuitkering kunnen aanvullen. Uh, met andere woorden, ze gaan er niet op achteruit, het is alleen een andere manier van organiseren. Nou, ja, de mensen gaan er natuurlijk zelf wel op achteruit, uh, want netto is het resultaat dat mensen met een handicap straks minder dan het minimumloon gaan verdienen. En nee, het mag want dat wordt zijn, aangevuld dat door de bijstandsuitkering. Uh, ja, maar dat is dus nou net het probleem. Dan krijg je dus een uitkering en dan wordt er met allerlei andere situaties rekening gehouden. Dus we moet u voorstellen, u heeft een arbeidshandicap en u woont samen met een partner. Ja. Nou ja, dan wordt dat allemaal verrekend. Dan krijg je minder bijstand. En zo kom je dus uiteindelijk ook onder dat minimumloon uit. Maar wat is dit nou toch ook eigenlijk voor discussies zou ik u willen vragen? Want. Um, oh, ik, kijk, ben, ik ben er niet over begonnen. Dat doet de staatssecretaris. Ja. En, maar... u gaat, en u gaat met uw partij in debat met die staatssecretaris. Nou en of, nou en of. Omdat ik het ook echt. Uh, uh, onbeschaamd vindt. Dat is denk ik uh, de, de kwalificatie hiervoor. Omdat uh, het mag zo zijn dat werkgevers op dit moment uh, moeite hebben met de administratieve romslomp. Dan moeten we daar een oplossing voor vinden. Dat, ja, dat, dat is kan. de oplossing die de staatssecretaris dus in het leven heeft geroepen. Ja, maar dat vinden wij dus een totaal verkeerde oplossing. Want op deze manier uh, pak je de mensen met een arbeidshandicap. Mm. Uh, en uh, kijk, u, het begin van uw, uh, uw vraag uh, refereerde u ook aan dat er zo ontzettend veel mensen thuis zitten. Ja, hoe komt dat? Dat komt natuurlijk omdat dat, dit kent een historie. Dit plannetje komt niet zomaar in één keer uit de lucht vallen. Al wil de staatssecretaris uh, doen voorkomen van wel. Nee, hier zit een hele historie achter van eigenlijk decennia al... waarin uh, bijvoorbeeld de sociale werkplaats... de plek waar mensen met een arbeidshandicap onder andere ook uh, werken... Um, daar is steeds verder op bezuinigd. Op een ja. gegeven moment... Die is die... Die onder het vorige kabinet afgeschaft ook, toch? Zeker, ja. Die ja. is op slot gegaan. Welke um... twee partijen waren dat ook alweer? <laughs> ja, nou, u weet dat vast uh, Ja, vast VVD en Partij van de Arbeid, absoluut, toch? Ja, ja, Absoluut, ja. ja. Ja hoor, Jette Kleinsma is daar natuurlijk verantwoordelijk voor ja. geweest. Een grove bezuiniging van 1,2 miljard. Ja, dat is de partij met... met wie u heel nauw samenwerkt op dit moment in de oppositie, toch? Ja, maar op dit punt ook altijd heel kritisch heeft bevraagd. Maar het blijft wel, heeft uitgevoerd. Het beleid wel heeft uitgevoerd. Ja, zeker. ja. ja dat zeker. En dat zijn wij ook nog niet vergeten. <laughs> kan ik u melden. Uh, want dat is heel kwalijk geweest. Die 1,2 miljard die is met een hele hoop mooie woorden verpakt. Namelijk die uh, sociale werkbedrijven die zouden dichtgaan gaan. En dan zouden mensen op een gewone, in een gewone bedrijf aan de slag gaan. Nou, ja. wie kan daar nou tegen zijn? En dan komt de grote maar, als je daar een enorme bezuiniging op plakt, ja dan gaat dat natuurlijk niet automatisch goedkomen. Dus wat is het gevolg? Die mensen die zijn massaal thuis komen te zitten. Ja. En dan kan het natuurlijk niet vervolgens de oplossing zijn... want dat is dus de vervolgstap. Hé, nou zitten ze allemaal thuis. Weet je wat, misschien moeten we het nog makkelijker maken... voor werkgevers om ze aan te nemen. Laat ze maar onder het minimumloon betalen. Nou, ja, dat kan natuurlijk nooit de uitkomst zijn. Ja, Behalve dan dat uh, niet al die mensen thuis zijn komen te zitten. Sommigen zaten al thuis. Uh, en als je nou naar de totale groep kijkt... en 60 procent is niet aan het werk... en zou op deze manier wel aan het werk kunnen komen... Uh, met een sociaal leven erbij en alles, wat dat is toch ook wat waard of niet? Ik denk dat het hebben van werk heel erg veel waard is, dat klopt. Dat is niet alleen een inkomen, maar dat is ook voldoening... dat is ritme, dat is structuur, dat is uh, sociale contacten, wat u terecht zegt. Ja. Maar kom op, meneer Kokkeman, dit is toch ook een kwestie van beschaving. Dat je haha, mensen met een arbeidshandicap niet gaat uitzonderen van een wet... die voor iedereen in Nederland is gemaakt, namelijk het minimumloon. Ja. En toen die sociale werkbedrijven, als ik dat punt nog even mag maken... Uh, dichtgingen, zouden dat 30... 80.000 beschutte werkplekken, zoals dat dan heet. Dus plekken in reguliere bedrijven, in gewone bedrijven. waar die mensen aan het werk zouden kunnen. bijkomen. Dat was het verhaal van Kleinsma. Mm -hmm. Weet u hoeveel er nu zijn? 735. Mm -hmm. Van die 30.000. Mm -hmm. Dus dat hele, die hele bezuinigingsoperatie is één groot fiasco geworden. En onze stelling is dus ook, alsjeblieft, laten wij eerst leren van die fouten. Uh, laten we dat goedmaken voordat we nog een vervolgstap zetten die nog erger is. Namelijk die mensen ook nog gewoon het wettelijk minimumloon afpakken. Hoe groot is nou de kans dat u dit plan van tafel krijgt? Nou, wij zullen er in ieder geval alles aan doen. En eigenlijk ben ik er wel optimistisch over. Uh, u noemde in uw inleiding al een aantal organisaties... die zich hier tegenkeert. Nou, dat aantal is gigantisch. Inmiddels heeft ook bijvoorbeeld de jongerenclub van het CDA... Ook gezegd, wij zien hier niks in. Ja, de oudere club van het CDA ook. vindt het een prima plan. hè? Oh, is dat zo? Ja, nou ja, de oudere club, daarmee bedoel ik uh, de fractie. Oh, de gewone, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja nee, dat uh, klopt. Ik heb net nog uh, zo, uh, hartstochtelijk horen verdedigen in uh, de Kamer. Maar ik moet nog zien of ze dit volhouden. Er zijn ook steeds meer eigen wethouders van het CDA die zich hier tegenkeren. Uh, maar ook vanuit de samenleving. Uh, en we hebben de Wij staan op uh, groep. De die wat? Hebben de Wij staan opgeroepen. dat zijn mensen met een arbeidsbeperking... en die zijn zelf een petitie gestart. Die hebben ze vanochtend overhandigd. Ik geloof dat hij al ruim 80.000 keer binnen no-time is uh, getekend. Ja. Die eigenlijk zeggen, ja, uh, ben ik het niet waard? Dat is hun motto. Ik heb een handicap, ben ik niet ja. meer het minimum no-waard. De vraag is, hoe dan wel? D66 heeft, zo begrijp ik net in het debat... in elk geval tegen de staatssecretaris gezegd... je moet terug naar de tekentafel, want die administratieve die blijft bestaan. Uh, en het is maar, je kunt het niet zomaar bij de gemeente over de schutting kieperen. Uh, daar komt het in feite uh, kort ja. gezegd. Op neer. Kijk, en, ja. uh, en het moet, moet worden gerepareerd dat die mensen wel degelijk ook pensioen gaan opbouwen, wat je ja. niet doet als je een bijstandsuitkering hebt. Juist. Als die, als die twee uh, maatregelen worden doorgevoerd, uh, zet u dan uh, uw handtekening? Nou, nee, want ik vind dat mensen gewoon altijd recht hebben op het minimumloon. En dat we daar niet aan moeten tornen. En weet je waarom ben ik ook een man? Omdat twee weken geleden was er ook al een debat... Uh, over, in dit geval over de sociale werkplaatsen uh, hier in de Kamer. En toen zei de VVD iets wat ik zo ontzettend schokkend vond. Namelijk uh, dat voor hun het hebben van werk belangrijker is dan het minimumloon. Dus... Al met al, zei de VVD, willen ze überhaupt... want dat is natuurlijk, als je niet uitkijkt, de volgende stap. Nu gaan we weer een groep uitzonderen van het minimumloon. Wat is dadelijk, wat is dadelijk de vervolgstap dan, als oh ja. we de VVD mogen geloven? Maar ik geloof niet dat, dat de VVD daarmee bedoelt, daarmee bedoelt... dat iedereen maar onder het minimumloon betaald moet krijgen... maar dat als je werk hebt, dat je ook weer doorgroeimogelijkheden hebt... en zelfs als je arbeidshandicap bent... en dat je op termijn toch meer gaat verdienen dan het minimumloon. Maar dat laatste is iedereen, denk ik met u en ook met de VVD, eens. Maar het gaat om dat eerste, namelijk... dat het dat toch onbestaanbaar is dat je het wettelijk minimumloon hard loslaat. En we ja. moeten dus echt opletten dat als we dat voor bepaalde groepen gaan doen... Ja. wat dan het vervolg is. En Goed, dat is wel de agenda van de tegen. VVD. Nou, we zijn vooral voor eerlijk werk voor iedereen. Ja. Um, hoe is het met uw hoofd eigenlijk? Nou, dat gaat uitstekend. Dank u wel. U bent er tamelijk hard op gevallen toen ja. u uitgeleed in een restaurant. Ja. Hoe ernstig was die hersenschudding? Nou, het was wel even schrikken. Ja. Ik heb twee nachtjes in het ziekenhuis gelegen ter observatie. En nou ja, er zat een scheurtje in de schedel, is me uiteindelijk verteld, bleek na scans. Dus ja, het was vooral een hele ongelukkige geval. Maar um, ik ben er weer en het gaat goed. Ja, geen last meer. Nee. Krijgt u die indruk dan? Uh... Nou, nou, nee, maar ik kan me voorstellen dat na zo'n debat van gisteren... dat dat als je zo lang... Uh, ja. Even, hè? ja, daar krijg je wel koppijn van, kan ik u onthullen. Maar ik, ik vrees dat dat uh, ook zonder de hersenschudding het geval was geweest. Ja. Krijgt u ook koppijn van de SP eigenlijk? Nee, nee, allerminst. Daar krijg ik heel veel energie van. Echt waar? Ja, echt waar. Ja. Uh, en krijgt u uh, kopijn van uh, de laatste verkiezingsuitslag... namelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Want dat, we hadden het net over de deuk voor Rutte... maar dat was het deuk bij u. <laughs> ja. Um, ja, nou ja, het klopt natuurlijk dat wij uh, een teleurstellende uitslag hebben gehad... Uh, de afgelopen verkiezingen. Um, ja, voor mij was de schrik misschien niet zo groot... omdat uh, de uitslag wel eigenlijk een vertaling was... waarbij we in de peilingen ook, uh, ook stonden. Dus ik had er wel... Dat maakt het natuurlijk niet minder leuk... Uh, of, uh, maar uh, of niet minder erg. Maar, uh, nee, maar ik had er wel van u werd dan juist handen. verwacht dat u juist veel meer stemmen. als een soort Maxima Marijnese. veel meer stemmen ja. binnen zou halen. Ja, ja. Uh, ja, goed. Maar ik heb eigenlijk echt vanaf dag één gezegd. Uh, lieve mensen, ik hoop niet dat die verwachting er is. Dat zou ik ook uh, niet reëel vinden. Uh, ik voel me toch een beetje. als uh, ja, dat je net een dag trainer bent van een nieuw team. Ja. En dan in één keer een hele belangrijke wedstrijd moet spelen. Zou het, zijn, uh, zou het kunnen zijn dat u zich veel te veel richt op dat ene woord dat we vandaag niet uitleggen? uitspreken en veel minder op de het oude arbeideristische uit de SP achterban. Nee, die, uh, nee dat die... Kijk, ik was natuurlijk hiervoor zorgwoordvoerder, dus ja neemt, ja, puro, ja. ja, neemt u mij niet kwalijk. ja. neemt u mij niet kwalijk dat ik dat daarover sprak. Uh, dat, lijkt, dat lijkt me logisch. Ik bedoel, dat was hetgeen waar ik verantwoordelijk voor was. Ja. Um, maar nu, nee, ja, neem deze week. Ik ben Afgelopen maandag ben ik bij de aandeelhoudersvergadering van ING geweest, bijvoorbeeld. Nou, ja. daar ging het alleen maar over de tegenstelling tussen arbeidskapitaal. We hebben gisteren een interessant debat gehad over de dividendbelasting. Vandaag gaat het over arbeid, minimumloon. Uh, nee, dus die in Druk heb ik niet. Nee. Uh, feit is wel dat een deel van uw achterban, althans van uw potentiële electoraat... Uh, de afgelopen jaren is overgestoken naar de kant van Geert Wilders, naar de PVW. Nou, er zijn onder andere. Nee, maar als je naar die. Er nou, wordt vaak gezegd dat dat een hele een, een enorme stroom zou zijn. Maar als je naar de onderzoeken kijkt, ik, ik wil niet formeel doen hoor, maar dan valt dat eigenlijk wel mee. Oh, waar zijn ze uh, dan nog meer gebleven? Nou, er zijn ook mensen van ons die op een andere linkse partij hebben gestemd, bijvoorbeeld. Nou, Dat is dan niet of de, de partij bij de, de dieren bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar dat zijn, dat zijn verschillende partijen. Het is niet zo dat alle mensen die bij ons weggaan... dat die naar de PVV gaan, totaal niet zo. Nee. Maar de vraag is dan, en misschien kunt u twee kernpunten noemen... waarmee u die mensen dan weer terug denkt te winnen. Ja, ik, nou ja, twee kernpunten. Ik, ik hoop vooral dat dat uh, enerzijds uh, het verhaal van hoop is. Toch uh, het optimisme, uh, dat een, een socialer alternatief dat dat mogelijk is. En dat betekent dus ook wat voor onze aanpak, wat mij betreft. Dus dat is het tweede punt. Dat ik denk dat wij ook onderscheidend kunnen zijn en moeten zijn als SP. Als het gaan over, gaat over onze aanpak. Wij zijn natuurlijk echt van oudsher een partij uit de wijken, uit de buurten, van de mensen. Ja. En uh, dat betekent het ook wat voor onze strijd. Dus onze strijd voeren wij uh, met hart en ziel in het parlement en in de gemeenteraden waar we in gekozen worden. Ja. Maar um, ook bijvoorbeeld, um, nou ja, neem afgelopen maandag, uh, Kijk, we vechten hier in het parlement voor fatsoenlijke wetten als het gaat om die topsalarissen aan te pakken. Ja. Um, maar we organiseren ook een actie voor de deur bij de aandeelhoudersvergadering van ING. Ik ga daar ook, mensen, ik kreeg overigens is wel grappig om te vertellen, groot applaus bij de aandeelhoudersvergadering van ING. Dat had ik dus niet verwacht daar. Het mijn verhaal, wat helemaal ging over beste mensen. Uh, op het moment dat gewone mensen decennia lang merken dat ze er niet op vooruit gaan. En zien dat zulke uh, bestuurders, zoals nu bijvoorbeeld bij ING. Ja. tot wel 50% loonsverhoging krijgen, ja dan leidt dat niet alleen tot woede over die 3 miljoen, waar het in dit geval over ging. Maar tot een veel breder gevoel van onbehagen in de samenleving. Over ja. mensen die een pakken, wat je pakken kan cultuur ervaren. En ja. die daar gewoon schoon genoeg van hebben. Goed, applaus dus. Dus mocht het in de Kamer misgaan, gaat u gewoon aan de slag bij. ING... <laughs> nou, dat, dat denk ik dan uh, eigenlijk 1, 2, 3 niet, oh. maar uh, ja, het werd nog wel positief. Het werd, werd eigenlijk positief, ja. Goed, u hoort de telefoon uh, en dat betekent uh, tijd voor Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Sven. Over de zorg mogen we niet praten vandaag, begrijp ik. <laughs> Maar mag ik wel even kort memoreren dat mijn voorspelling van gisteren in dit programma weer helemaal is uitgekomen? Zeker. Hij heeft zich er moeiteloos uitgepraat. Dus voor mensen die nog politiek geadviseerd willen worden, blijf ons volgen, zou ik zeggen. Vandaag zit de partijleider bij jou van de SP, waar ik zelf laatst nog op gestemd heb. Naar een charme-offensief van Arjan Vliegendhart. De uitslag voor de SP in Amsterdam, die was hier uh, nog niet goed. Dus Lilian, die heeft nog veel te doen. Jan Marijnissen, ik ken hem, daar zal hij zeker trots, maar kritisch over haar schouder meekijken. En men denkt vaak dat kinderen van bekende mensen het makkelijker hebben... maar het omgekeerde is vaak juist waar. Nou, daar dat kan jij ook over meepraten. praten, hè? Ja, dat zie je niet alleen bij Lilian. Uh, maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij de kinderen van André Hazes. Uh, ook een beetje bij mijn zoons. Maar ook bijvoorbeeld van Jordi Kruif, Zo'n bekende achternaam hij heeft voor- en nadelen... Dat zal Lilian zeker met me eens zijn. En persoonlijk vind ik dat ze het goed doet. Na Emiel Roemer. Dat was natuurlijk weer een hele andere persoonlijkheid dan Jan Marijnissen. Maar Lilian is goed zichtbaar in de media. Is verbaal best wel sterk. Dat heb jij net ook gemerkt. En stuurt dan ook nog Arjan hard op mij af. En dat heeft in ieder geval voor één keer gewerkt, Sven. Oh, ja, dat is bekend. Dankjewel Dries. En een goede Koningsdag. Moet je nog zingen? Dank je. Ja, nogal. Een ja. keer of zes. Een okay, keer of zes. Veel plezier. <laughs> Dank je. Dankjewel, Dries. Uh, terug naar Linia Marijnissen. Ja, uh, hij had het over uw vader. Daar, ja. ja, daar begint iedereen natuurlijk de hele tijd over. Kl ja. Het klopt dat hij eigenlijk zo min mogelijk... zich er tegenaan bij u? Ja, uh, en dat heeft hij mijn hele leven al gedaan, hoor. Ja, in de zin dat hij staat u erg... ook niet toe, hè? <laughs> Nou ja, nee, uh, laat nee. ik het zo zeggen: hij laat mij uh, vrij in de keuzes die het maakt, en dat stel ik zeer op prijs. Ja, en er is, uh, <laughs> heeft hij nog gebeld gisteravond eigenlijk naar dat nee, de debat? Nee, hij heeft ook niet gebeld. Nee, nee. nee dus zo, nee. Uh, zo groot is de afstand. Nou ja, kijk, uh, hij, hij woont natuurlijk in Os. Ik zit door de week in, uh, in Den Haag. Ja. En uh, ja, kijk, ik denk dat Dries gelijk heeft. Het, het zit er zitten voor- en nadelen aan. En ja. uh, volgens mij, uh, ja, het snapt iedereen dat. Goed, slotvraag. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Namelijk uh, voor de provinciale staten en voor Europa. Ja. Moet het resultaat dan beter zijn dan bij de gemeenteraadsverkiezingen? Nou en of? En anders? Nou ja, en anders <laughs> zullen, we, zullen we nog harder moeten werken. Ja. Er staat nog één vraag open, tot slot, kort. Namelijk die over Pechtelt. Ja, ik heb er 20 uh, minuten over, nu ruimschoots over na kunnen denken. En ik moet u het antwoord schuldig blijven, vrees ik. <laughs> Goed, komen we daar <laughs> volgende keer gewoon weer op terug. Hartelijk dank voor uw tijd. Dank u. Fijne Koningsdag ook. Uh, en een prettige zes. Want de Kamer is de komende twee weken even aan het uitblazen. Hartelijk dank. dank. Um, tot zover één op één, dames en heren. Morgen geen uitzending hier. Dat wil zeggen, wel uit deze zender, uiteraard dan een uitgebreide uitzending vanwege Koningsdag natuurlijk. Wij melden ons maandag weer. En hier kunt u luisteren naar Willemijn Veenhoven bij de NieuwsbV tot maandag.